Dit is Ewald de jong met het NOS-journaal. Onze zaken Moussa Koussa is uitgeweken naar Groot-Brittannië. Daar zei hij dat hij ontslag had genomen. Koussa vloog de afgelopen middag naar Londen vanuit Tunesië. Eergisteren was hij de grens overgestoken, maar wat hij in Tunesië heeft gedaan is niet bekend.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 De VN-veiligheidsraad heeft vanavond in een resolutie een onmiddellijk einde geëist aan het geweld in die voorkust. Ook zijn sancties ingesteld tegen president Bakbo. Die bestaan uit een reisverbod voor hem, zijn vrouw en drie medewerkers. Ook financiële tegoeden zijn bevroren. De VN-veiligheidsraad roept alle partijen in die voorkust op het resultaat van de presidentsverkiezingen van eind november te respecteren.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 Het weer. Nog wat regen. In de loop van de nacht droger. Minima rond 8 graden. Overdag vanuit het westen overal regen. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Sleepy cat, Bible black, honeysuckle, I would never do well, will of I don't get, the light of deep end, let me see what I don't get, the of deep end, let me see what I don't I don't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 to run. T